Jij in uh, magie? Nou, The Love Spoon voor wel. Maar dat deden ze wel heel erg lang geleden, in 1967. Aan het begin van het tweede gedeelte van de show bij GoFam, de zondagmorgen van Go. Uh, ik ga nog een uurtje lekkere muziek voor je draaien, dus blijf bij me. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go, hey. En we hebben echt geweldige muziek, heel veel afwisseling en een uh, prachtig onderwerp straks. Want Jeroen Vergent ging deze week een paar keer de straat op en vroeg u naar van alles en nog wat. Komt eraan na, onder andere de Undisputed Through. Sometimes they they don't tell the truth smiling faces smiling faces tell I... Wanneer geef jij je bloot? Laat jij jezelf eens zien? Ben je bang voor anderen of voor jezelf misschien? Ik probeer je schelp te volgen, toch blijf je vaag voor mij. En voor ieder antwoord dat je geeft, komt er weer een raadsel bij.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 Yeah. yeah. muziek van Boudwijn de Groot. De tip van de sluier. Kun je me nog een beetje herinneren? Ja, ik wel hoor. En ik word heel blij van deze muziek en ik hoop jij ook op deze, ja, toch wel aardige zondagmorgen bij GoFM. Verder hoorde je Undisputed Truths en Smiling Faces Sometimes. Een uh, Ja, toch wel een lied met een dubbele bodem zou je kunnen zeggen. Fijn dat je erbij bent bij GoFM. Uh, als je er net bij komt. Um, ik ga je vast vertellen dat we veel te doen hebben vandaag. Um, we hebben veel mooie muziek voor je en leuke onderwerpen vandaag de hele dag. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar GoFM. En laten hem maar eens lekker vast roesten op uh, ja, de juiste frequentie. Ook in je auto. In no time. Some people are baby, please come home. Christmas. The church bells and town all ringing in song, Christmas. full of happy sounds. Christmas. Baby, please come home. They're singing, deck the heart, but it's not like Christmas at all when you were here and all the fun zero Lekker muziek van Michael Bublé. Natuurlijk helemaal in de kerststemming nu al. Hè. Ja, we zijn wel een beetje vroeg zou je kunnen zeggen. Want Sinterklaas heeft nog maar een paar dagen zijn hielen uh, gelicht. Hè. Wij zitten al hier in de kerstsfeer. Lekker in de ja, sfeer dus met um, een kerstboom, kerstballen en uh, slingers en dat soort uh, zaken hier in de studio. Het wordt wel een stuk gezelliger van eerlijk gezegd. En ze zeggen ook niet voor niks dat het de most wonderful time in the year is. Hmm, dat is niet voor niks. Even een dingetje uit ons nieuwsoverzicht op onze website www.go-rtv.nl. Onderzoek busverbinding gent is afgerond. Ja, nu is het met openbaar vervoer naar Gent reizen een hele onderneming. Tweeënhalf uur ben je onderweg ongeveer. Maar nu is er toch uitzicht op een rechtstreekse busverbinding. Het zou tijd worden, zou je bijna denken. Dus meer informatie vind je op onze website www.go-rtv.nl. Same thing, mama. You understand that? Well, like, I don't understand how you can't. Cause, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia. You know, I speak very, very um fluent Spanish. Toro ta bien chevere. You understand that? Bien chevere. chevere. Bien chevere. Is that right, mama? Yeah, cause I got my shaking. Everybody's got a thing but some don't know.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 Een van de betere nummers van George Harrison vind ik zelf eigenlijk in de show. Got my mind on you. Set on you om uh, compleet te zijn. En voor um, Stevie Wonder met Don't you worry about a thing. Dat zou ik vandaag zeker niet doen. Straks uh, in de show een, uh, nou, een reportage van Jeroen van Gent. Hij uh, vroeg aan u op straat waar zou u naartoe gaan op reis? En dan denk ik bij mezelf... In dit tijden, je blijft er gewoon thuis? The most wonderful time in the year, zeg ik net. En uh, ja, dan zou je op reis gaan. En toch zijn er mensen die dat doen. En je hoort er meer over. Zometeen, over een paar minuten al na... onder andere de Backstreet Boys and Quit Playing Games. show boybands tegen, Waaronder onder deze Backstreet Boys. Want ja, het was gewoon uh, in die tijd dat dit mode was. Natuurlijk ook wel lekkere muziek, eerlijk is eerlijk. Hè? Quit playing games with my heart. Hier bij GoFam. Nou, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Waar wilt u het liefst naartoe op reis, is de vraag. De feestdagen zijn bij uitstek uh, de gelegenheid om gezellig uh, thuis te vieren. Maar toch gaan er heel veel mensen op reis. Naar verre orde. Maar waar gaat u dan naartoe? Of Wilt u helemaal niet op reis? Blijft u lekker thuis? Jeroen van Gent, voegt u gewoon op straat en dit zijn uw antwoorden. Goedemiddag. Hallo. Mag ik u kort wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige man bij het hond vragen, dus geen ellende, oh, geen politiek. Nou, als het niet leuk is, dan zeg ik doch. dan loop ik door. Nou kijk, het, helemaal goed. Ja, zeg nou, maar. Uh, waar wilt u het liefst naartoe op reis? Ik ben al in ben 30 al jaar op geweest, geen idee. Ik bedoel, nee. uh, ja. maakt mij niet uit. Nou <laughs> daar fiets. zit, of daar zit, maakt mij niet nee. uit. Als, ik ik maar als het leuk. maar goed is. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja, maakt niet dus uit. Gewoon thuis ook dus? Ja, ja, ook. ja zeker. Ja, waarom niet? Nou, ik ga naar IJsland van de week. Serieus? Ja. Nee, echt? Ja, maar met mijn zoon dus. Uh, nee, ja. nou, dan val ik met mijn neus in de boter hoor. Echt ja, waar? Heeft u al een beetje voorbereid? Wat is er allemaal te zien te doen? Nee, nee. Ik laat het over mij. heen komen. Dat is echt een verrassing, dus ik zie het wel. Waar zou u nog wel eens naartoe willen op reis? Maladieven. Maladiveven? Ja. Serieus hè? Ja, dat doen we nog laatst met mijn vrouw erover. Waar zou u het liefst naartoe willen op reis? Parijs. Ah, als ervaringsdeskundige bent u er al geweest? Ja, zeker wel. Verschillende keren. En dat heb je nooit helemaal gezien, Parijs? Ja. Dus... Nee, daar kom ik nooit <laughs> uitgekeken. Dus dat kan niet. Uh, ja. Ja. Wat zou je nog willen zien daar? Alles weer. En de sfeer. Ja. Ja. Nou ja, zit het erin? Gaat u doen? Nou, niet op korte termijn. Niet op korte toekomst. Nee, nee. uh, en, en hoe trouwens, want je kunt zomaar in de trein stappen te ja, ja, Met de trein. Oh ja, met de trein. Dan ja, ja. moet je met de auto in Parijs. Ja, ja dat is een crime inderdaad. Ja, <laughs> Waar zou u het liefst naartoe willen op reis? Uh, Japan. Japan. Japan? Ja. Nee, u zegt het alle twee. Ja. Daar heeft u het over gehad, samen? Ja, ja, ja dat klopt. Daar hebben we het over gehad, ja. Dat, uh, om uh, te gaan reizen weer. Dus ja. dan, uh, ja, want nu kan het weer allemaal hè, met corona. Ja. Dus, uh, ja. en uh, hebben de leeftijd nog. Ja, dus, kunnen we het nog? Ja, dus, ja, daarom, Precies. Is, uh, dus vandaar dan nog Japan. Dat staat nog op ons het weisje. IJsland, en het is winter. Nou, is het nog kouder, waarschijnlijk. Ik hè? zou het niet weten daar. Nee, nee, het is ongeveer dezelfde temperatuur als hier nou. Nou zeg? Dat uh, is mooi, hè? Hoe komt u daar nou bij? Nou, zo uh, nodig me elk jaar uit ben ik een ticket met geen uh, waar hij naartoe gaat. Nee, nou, ik ben er nu gekomen dat IJsland wordt, dus... Uh... Een soort van trip, bus trip, rondleiding of zo op het eiland? Uh... Ik weet het niet. Nee, hij vertelt niks, dus uh, oh. het is allemaal verrassingen. Het wordt echt een verrassing, um... een magic mystery tour zeg maar. Yes, uh, yes, yes. Nou Spannend hoor, maandag ga ik weg. Zelf uitgekozen? Nee, doe het zelf allemaal, mijn zoon. Ik niet. Oké. Okay. Het is allemaal verrassingsvakanties, dus, uh, Dit ja. is een leuk cadeau. Ja, leuk hè? Ja. ik zelf ook, ja. Op dit moment naar een lekker warm land. Ja. Ja. Laten we dan zeggen, mm, kun je zo... Ja. Lekker strand, lekker zwemmen, een beetje relaxen. Gewoon even niks. Als ik ze hoor, dan ben je er al een keer geweest? Of nee, niet. niet. Nee, ah. hij, staat mijn, hij staat op mijn lijstje. Ja, precies. Ah. Uh, op reis? Ja. Uh, nou, dat blijkt ik nu al graag nog wel zien in Egypte. Ik wil echt uh, piramides wel een keer gezien hebben ook. Ja. Ik ben echt geschiedenis dus... Ah, oké, okay, dat is een Vraag, goeie. Ja, dan staan Egypte is eigenlijk op uh, Egypte nog prioriteit 1 en anders vind ik Griekenland of het Mid eigenlijk, voor de rest ook het Midden-Oosten in het algemeen nog, uh, ben ik nooit geweest. We, altijd eigenlijk al naartoe gewild. Maar er is gewoon er nooit van gekomen eigenlijk. Wa wa waar bent u al geweest? Laten we zeggen het afgelopen jaar. Dat is wel leuk misschien. Uh, IJssel, IJsselmeer, uh, Limburg, uh, Brabant, Zeeland. Ja, het hele land eigenlijk hoor overal. En heeft u misschien ja. gewoon minder behoefte om dan er, er, op reis te gaan? Ja, we maar? hebben minder behoefte. We vinden het wel goed zo. We zijn natuurlijk ook geen twintig meer, hè? Nee. Dan niet gelijk <laughs> van, uh, goh, moeten we moeten allemaal naartoe verliezen? Maar u zegt voor het milieu, kunt u dat nog, nog toelichten? U voelt een soort van gewetensbezwaar als u weg zou gaan met een vliegtuig? Of... Ja, ik dacht, als ik het niet doe, dan, uh, dan gaat het goed. Dan gaat het beter Ja. <laughs> dat klinkt goed. Ja, zeker. Ja. En waarom de Malediven? Heel, het ziet er heel leuk uit. Yeah? Het is een heel mooie plek, ja. En... Tenminste, hoe wij het op internet zien. Ja, hoe dat voorgesteld wordt. Ja, ja. Zijn er mensen geweest of zo? De zee, die... de, de zee is, het ziet er heel schoon uit. De strand ook het strand. Het is wel een exotische bestemming, zeg. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja. Dat lijkt me wel uh, Maar denk. niet een bestemming om met kinderen heen te gaan, denk ik. Niet? Nee, de nee. reis duurt heel lang hè. Talf uur, twaalf uurtjes vliegen. Ja. Bing, bing. Ja. Nee, Tom, ik heb 30 maar... jaar nu gevlogen of zo. Als je nou daar bent of daar bent, waar ben je dan altijd het liefst? Toch aan je eigen bezonje en je ja, eigen Het is dus altijd fijn om thuis te komen. Ja, daarom. Vind, vind ik dus ook. ja, dan heb ik weinig uh, behoefte om weg te gaan. Uh, Geschiedenisfriek, heb je al, alle andere vakanties dan afgestemd op dat onderwerp? Ja. Niet specifiek, het was meer echt... Uh... Maar het meeste ga ik gewoon de zon opzoeken. Maar dan kijk je wel van tevoren ook van, oké, okay, wat is hier nog uh, qua ouds, qua iets van kathedraal of zo, wat ik nog zou kunnen zien bijvoorbeeld. Dus, uh... dus het zit altijd wel in de vakantie? Ja, het zit er altijd, het zit er altijd wel bij eigenlijk. Ja, ja standaard. Oké. Okay. En dat is er wel lekker nu, inderdaad, met die kou. Ja, klopt. Zeker nu. Dus, uh... Het weekend was dat te komen met de, de Vrieskouding. Nou, laat mij niet zomaar. Uh... Curaçao. zou. Ja, lijkt me lekker. Maar dan kom je terug, stap je uit het vliegtuig en is het ijs koud. <laughs> ja, dat is wel weer het nadeel, maar goed, dan heb ik wel eventjes mezelf kunnen opwarmen. Egypte. Kijk, als je dan naar Egypte gaat, maar, oh, dan ga je dus ook wel genieten van de zon. Toch ook wel. Niet alleen maar van de ja. piramides. Ja, de piramides zou prioriteit één. maar nou, als het echt een droomreis zou zijn, dan wil ik ook nog even naar de, naar de Middellandse Zeekust eigenlijk. Dan zou ook ook even de zon opzoeken nog een beetje. Maar ja. vooral, voor de, vooral voor de geschiedenis, voor de piramides, voor uh, alles van de oude, uh, oude Egypte. Egypten. Dat vond ik vind het ook wel fantastisch, ja. Nou, zit het erin? Uh, gaat u het doen? Nou, ik vlees van niets. We, uh, werken en uh, andere verplichtingen die oh, ja. nu, uh, nu roepen. Maar uh, ik hoop in het voorjaar of in de, in de zomer wel weer lekker weg te kunnen. Ja. En dan niet Curaçao, want het is misschien wel erg heet. Of zo. Nee, ik denk van de zomer naar lekker met de caravan uh, weggaan. Nou, vorig jaar naar Kopenhagen geweest had ik hetzelfde. Dus, uh, Denemarken? Ja, we zijn voor vijf dagen geweest. Dus, uh, en hoe was dat? Ja, mooi, Prachtig. Ja? Ja. Iedereen, mooi. iedereen aan het draaien. Ja, gewoon mooi schoon. Zou de verkoper in zeggen ze zeggen? Ja, ja, dat is echt... Uh... Nee, maar... ja, ik heb geen idee. Maak me gek. Ik heb geen idee. Ja, ik, heb... ik weet het niet. Echt niet. Nee? Nee. Ik ben gelukkig. Dus... U bent wel op reis geweest? Jazeker. Vroeger altijd. Oh, Jazeker. Ja, al een hoop gezien misschien. Nee, ook niet. Nee, ook nee, ook nee niet achteraf wel. gezien niet. Nee. nee. Maar, is maar dan, er is geen behoefte aan. Maar is er dan niet één bestemming waarvan u zegt nee. van nou, dat wil ik wel eens zien? Nee. Hebben dat interesseert me geen rekening. Nee. Morgen met Alfred Blokhuizen. Maar dat we de komende dagen, de komende twee weken veel gaan horen, denk ik. Ronets en Slay Ride hier bij Govem. Ja, natuurlijk. Ja, gezellig. Natuurlijk. Ja. En we blijven hem terrein, natuurlijk, bij Govem. Um, het wordt vandaag een koude dag. Hè. Het blijft rond de 0 graden de hele dag. En er kan wat uh, regen vallen, misschien een sneeuwvlokje of misschien wat. Ezel zou ook zomaar kunnen. Dus het is wel een beetje oppassen, uh, geblazen vandaag in het verkeer. Dus uh, doe dat maar. Lijkt me een uh, goed plan om dat uh, te doen. Om een beetje op te letten. Goed. Muziek van... <coughs> hoog, hoor mijn stem slaat helemaal van over Van de village people heb je dat weer in de Navy. Kom je net bij GoFM. Geweldig. Blijf bij ons. Want we hebben de lekkerste muziek voor je vandaag. Hier op Go. Tell the seven seas, It's an yes, you can put your mind at ease.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 Of is de mens onwetend, onnoozel, verblind door zijn materialistisch bestaan? Door het aapnoud mies van de struggle for life, die hem belet geestelijk verder te gaan? Het is nuttig, geloof me nou, voor één keer te overdenken waarvoor je leeft. Is heel wat meer dan het slijk der aarde waarvoor men zwoegt Tot men geen asen meer heeft Bloemenkinders leg die stille weg Vergeet die bloedige tafereelen Want geuren en kleuren zijn de nieuwe wereldmacht Vechten gaat zo gauw vervelen Op het nieuwe bewijst dat je bang bent, zet die vooroordelen opzij. Hoop doet leven, de gedachte aan iets moois maakt toch immers iedereen blij. Ook ik dacht vroeger dat het helemaal niet deugde, maar nu het de goede kant uit gaat, wil ik helpen althans. Proberen te strijven naar een wereld zonder had. slecht is die laten weg. Vergeet die bloedige tafereelen. Toch een mooie kerstgedachte vind je niet? Van Armand, de eeuwige hippie tot aan zijn overlijden, uh, altijd zwaar aan de joints en knalrood haar zag er niet uit, maar hij bleef wel bij zijn principes, ook wel interessant natuurlijk, hè? Blobbenkinder zijn 1967 en de Village People ervoor met In de Navy. Wie zou dat willen? Ja, ze zeggen het zelf, beter niet, want ze hebben geen zeebenen. Nou ja, heb je dat weer, deze mooie zondagmorgen bij GoFM. Nou ja, mooi, maar wel koud. Brrr. Het is trouwens wel lekker aangenaam intussen in de studio hoor. We kwamen hier binnen en was het fris, maar nu is het goed te doen. En zeker ook met hartverwarmende muziek van de Mavericks. Dance the Night Away. Goedemorgen. Just. Zalige kerst. Heb ik van Dit jaar ben je mijn kerstcadeau. Ik ben niet De nieuwe kerstsingle voor Nielsen: Kerstcadeau. Aan het einde van deze aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Het zit er weer op voorbij. Ik ga weer naar huis. Door de kou heen. En. Uh, ik ben er volgende week weer bij, hier bij GoFam. Bij leven en Welzijn natuurlijk. Hè? Ik wens je een hele fijne dag bij Go. Blijf lekker luisteren, want we hebben echt hartstikke veel lekkere muziek voor je in de aanbieding. En we ja, veranderen onze omroep natuurlijk in een mooie kerstsfeer. Dus, stay tuned. Ik wens je dus een heel fijne dag. En wat mij betreft tot volgende week zondag, 10 uur. Tot dan.